Some kind of way out of here. said the Joker to the thief, There's too much confusion. I can't get no relief. Business man there drink my wine. Come and dig my. SA- Er nog even bij dat dit het origineel uh, geweest was van Bob Dylan. En later is uh, dit uh, er nog eens een keer uh, overheen geweest uh, van Jimi Hendrix All Along the Watchtower. Dus, Alright. Ja. Uh, ik, ik begreep dat het nieuws is uitgevallen. Vanwege een internetstory. Ja, precies. dat ja, nou ja, is, is helemaal genieuwd. Ja, geef nou, jij het ik nieuws. Zal, ik, geef, ik, geef, ik, <laughs> ik geef het nieuws het het door. Het nieuws. Ja? Uh, dit is uiteraard vreselijk dramatisch nieuws... dat die Belgische jongen die vermist was, uh, die is gevonden. Dat is echt uh, in, ja, een is echt lucht, lucht, nieuws. Uh, waar je echt koud van wordt. Uh, die, die, die, die gozer uh, waar, waar dit jongetje mee was. Die was opgepakt gisteren. Ja. Die konden ze de hele dag niet... Uh, Traceren. Verhoren. Nee, nee, nee, Ze konden hem niet verhoren omdat hij nog helemaal onder de druk zat. Ze ja. konden pas s avonds... Uh, kon ze met hem praten en toen heeft hij die, die, die... Dramatisch. Die... Ja, ja. Um, verder is, uh, is er door de vulkaan in Tonga... Is er een olieflek richting Peru... Uh, aan, t, aan het gaan. Dus, dus Dan krijg je een milieurampje. Uh, er zijn inmiddels het filesapparaat, apneu-apparaat. Jij valt, jij hebt geen apneu, jij hebt... Uh, ja, narcolepsie. Narcolepsie, dat is iets allemaal op neus. Als ja. dus je s'nachts. Uh, ja. Nou, daar is heel, heel gedoe over dat, uh, dat die apparaten zijn inmiddels 185 klachten gekomen. Uh, bruls van de Veiligheidsbegaaf van de burgemeester wil snel duidelijkheid over de horeca krijgen. Nou, daar hebben we net ja. over gehad. Nog gewoon, gooi je open die handel, ja. kan je schelen. En tot slot uh, blijkt dat de 2G en 3G-regels, als die zouden komen, wat ze in Frankrijk hebben gedaan met de 2G, en, dat heeft nauwelijks effect op de. Op de op, de R, op het R-getal, dat hm. scheelt maar 10 Het enige Aha. wat echt helpt is 1G. Dus als je iedereen moet uh, uh, getest naar binnen, dat is het enige wat echt goed helpt. Maar 2G en 3G helpen helemaal niet. Maar nogmaals, we gaan endemisch, uh, dus dat komt uit, allemaal goed. En hey, Rut is bezig nu met zijn regeringsverklaring. Ja, dus kunnen we even, even, kunnen uh, even slag... meeluisteren, hoor, als jullie het ja. leuk vinden. Nou, ja? nou nee, uh, nee laat nee, maar. Rut heeft de de de de de de kruid, uh, okay, alles gekruid verschoten. Alles op de hele haven. God, ja, he? ja, jammer, jammer, jammer, jammer plaatselijke politiek trouwens is, ja. is wel opvallend dat die Belinde Geurig zo terugkomt. Hè, bij, toch? Uh, ja, bij OPZ staat als tweede op de lijst. Huh. Aha. En ik denk dat ze gewoon weer uh, wethouden moet dan. Dat, de, Zou het? Dat denk ik wel. Ik denk dat, uh, OPZ, OPZ is, twee met, die jongen, is met die jonge van Kramer toch? Ja, dat is uh, ja, nummer de Spaakramer. Spa kramer nummer he, nummer he, ja. want, uh, Die jonge Kramer zit bij nee, Jongs die begint, Antwoord. Uh, jongs die ja. mij is dat die vijf, jonge ja. Kramer zit bij Jongs Antwoord en ja. de oude Kramer zit bij... Oudere partij antwoord. Ja, wordt ja. nu geregeerd door twee uh, families: die familie Drommel en de familie Krapen. Ja, dat was ook ja. eigenlijk het uh, verhaal binnen de VVD. Op een ja, gegeven moment, ja, hier is het antwoord dat de families bepalen. Nou, ik, uh, ja. ik, ik, ik zeg succes ermee. Nou, ik wens al inderdaad allemaal erg uh, veel succes. Ja. Oh, en nog even. Ik was over, wat vonden jullie van uh, de familie van de Berg? Uh, dat lijkt me ook niet fijn als het wordt nu bekend nee, gemaakt dat, nee. dat, nee. dat, dat, dat ja, jouw ja, overgrootvader. Ja. Maar ze dat hebben wel contact uh, gehad, ja. he, die, die kinderen leven zo niet meer. Ja, wow. dat, dat heeft een van die onderzoekers gezegd: dat ze, dat ze contact hebben gezocht met familieleden van, die, van de berg, dat achterkleinkinderen het eigenlijk wel een goed uh, idee vond om dat toch naar buiten ja, ja. te brengen. Ja, het voor en, 85% zeker dat ja. notaris Aan van den Berg... uit lijstbehoud uh, Anne Frank had verraden. Ja. En er zijn een aantal mensen die dat alweer betwisten. Nou, dat ik heb het een dunderwijs. beetje op, maar idee. Ik, ik vind toch dat uh, zeg maar de verkoop van het boek... was belangrijker dan uh, zeg maar ja. de 100% dat je zeker bent dat die man dat gedaan heeft. Ja, dan, want dat weten ze dus ook niet, hè? Nee. Ja, en het zit er wel dik in, maar uh, je moet wel, als je zo'n beschuldiging doet... dan. Dan moet je wel 100% zekerheid dus dat hebben. Licht licht is dat een commerciële drijfveer om dat boek te verkopen? Nou, dat bedoel ik, ja. Dus is ja. Thijs Baaijens, die ken ik ja. toevallig. Ja. Nou, dat. Ja. Nou, het zal goed verkocht worden, denk ik, dat boek. want ja. Ja, Het is natuurlijk uh, Anne Frank is een naam die, die over de hele wereld bekend is. En uh, als, als er, als er zo'n boek uitkomt... Dan worden het in alle talen. Zoals in Amerika de was het al nieuws. Dat doen we al door. We weten nu wie de verraden heeft. Nou ja, dat is een beetje uh, hoe dan het. Maar ja, het dat boek van Netflix. Dat is een van de best verkochte ja. boeken ter wereld. He. Maar dan gaat Netflix. Zal er ook wel een serie komen na nou Oh, ontwijfeld, even, ontwijfeld, weet je, ontwijfeld, Ja, ongetwijfeld, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, je hebt het over Netflix. Maar. Uh, komt er, wat op uh, komt er oh, ja. nog wat op televisie? Er komt zeker wat op televisie. Dan gaan eens even kijken wat we hebben. Ja. Uh, vanavond hebben wij. Uh, om half negen mag je kiezen uit twee klassiekers. Oh. Ja, om half negen op SBS 9. Uh, de Titanic. Titanic? Ja, met Titanic. Uh, Lianor DiCaprio ja. ja. di dus Gaat hij weer kopje onder? Ja, hij zingt opnieuw. Hij sinkt opnieuw. Ja, ik top top. een keer een happy nee, ending. Nee. Anders ga ik kijken. <laughs> dus uh, je weet hoe het afloopt. Net als films over de Tweede Wereldoorlog. <laughs> <laughs> uh, en een film over Elfis. Uh, Dood. Dan om half negen, Veronica Mr. en Mrs. Smith. Dat is het uh, uh, verhaal van Brad Pitt en Angelina Jolie. Dat is de film waarin zij twee allebei een huurmoordenaar spelen... en dat niet van elkaar weten. En uiteindelijk krijgen ze allebei een contract op elkaar. Moeten ze elkaar vermoorden... En dat is de film waarin uh, Brangelina is ontstaan. Want hij was toen nog met die Jennifer Aniston. Oh, en zij was met een andere acteur. En zij hebben elkaar toen gevonden in die film, zoals heel vaak gebeurt. Dus uh, met die wetenschap kun je naar die film kijken. Nutteloos weet je. Ja. Uh, dan hebben we uh, woensdag om half negen op RTL 7 Prometheus van Ridley Scott. Ridley Scott is natuurlijk een hele bekende uh, uh, filmmaker. Onder andere van Blade Runner en Alien. Uh, als je van sci-fi houdt, is dit een interessante film. Uh, als je het niet van houdt, ga niet kijken, hoor een sci-fi. Nee. Er zitten een paar prachtige scènes in, het is goed acteerwerk. Uh, een van mijn favoriete actrices zit erin, Charlize Theron. Uh, Idris Elba, uh, Michael Fassbender. Uh, dus het is echt een mooie cast. het is goed acteerwerk in. Maar als je echt van Alien houdt, van die film, hè, als dat jouw ding is, is dit een, ja, een, een, een kopie en een stukje minder. Maar nogmaals, als je die kennis niet hebt, is een interessant film om te kijken. Dan gaan we naar de donderdag. Uh, dan hebben we op half negen... Op Spike, The Terminal... met Tom Hanks. Dat hmm. is de derde keer... dat uh, Tom Hanks met Steven Spielberg samenwerkt. Ik weet niet of je hem gezien hebt, Terminal. Nee. Uh, Terminal is een film waarin... Uh, uh, iemand zit vast op New York... en uh, die man komt uit Krakovia... een niet bestaand land, En die zit vast... In de, uh, in de Twilight Zone. Dus die, zit, zeg maar, die kan de luchthaven niet af... omdat dat gewoon No Man's Land is. En uh, het is gebaseerd op het verhaal van Meran Nasseri. Dat is een waargebeurd verhaal. Dat is een man die in, in de, de luchthaven Charles de Gaulle... Uh, hij was op weg naar Engeland als vluchteling. Hij had ook een papier gekregen... waardoor hij naar, naar de UK kon. Dat is hij kwijtgeraakt. En toen is hij op Charles de Gaulle op de luchthaven vastkomen zitten. Dat is een ah. legendaars verhaal. Zoek het maar op meer aan de serie. Die man heeft 18 jaar vastgezeten op de luchthaven van Charles de Gaulle. Die oh. deed daar kleine klusjes. Die, uh, die verdiende zo zijn geld. Die sliep op de luchthaven. Die waste zich in de, in de wasbak. Nou, 18 jaar lang heeft hij dat volgehouden. En op basis van dat verhaal is deze film gemaakt. Ah, maar het echte verhaal is dus... Ja, die man was op een gegeven moment... mocht hij de luchthaven uh. af in 2004 of dan ging hij niet. Dat, was nee. zo, dat is een dat beetje... Inst, ja. hij, was, hij was geïnstitutionaliseerd als ja. iemand in de gevangenis. Maar goed, hij is nu inmiddels. Hij heeft, geloof uh, ik, 300.000 dollar gekregen. voor de rechten van het boek. Uh, waardoor die film is gemaakt. Dus hij zit nu in Engeland, uh, deze Iraanse vluchteling. Uh, donderdag ook om half negen. Uh, ik zou de terminal kijken, maar dan kun je ook nog. als je van uh, spektakel houdt. Nou, hoeft ook verder gaan uit, Indiana Jones, Temple of Doom. Ja, ja uh, lekker, lekker filmpje. om te kijken altijd. Die kun je al twee, drie, vier, vijf keer zes zien. Uh, dan gaan we naar de vrijdag. Uh, op vrijdag. Uh, ja, op net vijf om half negen. Peter Jackson. Uh, de tweede, het tweede deel van de trilogie uh, van Tolkien. Uh, en dan hoef ik verder niet te zeggen. Het meest gelezen boek op de wereld uh, na de Bijbel. Lord of the Rings. Hm, Echt waar? Ja, Me ja na, na, na de Bijbel is Lord of the uh. Rings het meest gelezen boek. En dit is het tweede deel. Uh, the Return of the King. Met Elijah Wood, Mortensen Gewoon de, de, de kast. Ja, met gollums en bollums en flollums. Ja, ja, ja. Het is niet mijn ding, maar als je het daarvan houdt... is dat wel... En Het is ook wel eens leuk om een keer zo'n film te gaan bekijken... want het is wel een spektakel. Is het. Aha. het is in Nieuw-Zeeland opgenomen volgens mij. Uh, ik ben daar mm, geweest yeah. bij Moeraki boulders Als je dat ziet, dat, is, dat ziet er ook uit als uh, uh, fantasy. Dat is geweldige natuur. Ja. Uh, dan hebben we vrijdag om tien voor half tien... The Black Clansman van Spike Lee. Dat is een, uh, uh, uh, het is een... Een ja. beetje een aanklacht tegen de. Het is interessant te zien hoor. Ik, ik heb hem gezien. Je, heb je gezien? Ja, ik nee. heb hem gezien. Het Black Clansman. Ja, ja, het is van Spike Lee, dus Er zit wel van het humor in. Maar het is natuurlijk ook een, een aanslag tegen. Er het, het, het, het zit een aanklacht tegen racisme in. Maar het ja. grappige is. De, of grappige, het is een waar gebeurd verhaal. Ron Stalwart is een politieagent. Een zwarte politieagent. Uh -huh. En die is lid geworden van de kloekloeks En die kreeg dus een hele goede relatie met de Grand Wizard. Ja, ja. Uh, alleen uh, toen hij. Dus had er, maar hij had hem nooit gezien. Er zijn natuurlijk uh, brieven of bellen met elkaar. En als hij elkaar dan wilde zien, dan stuurde hij een, uh, een collega-politieagent. En dat was een Joodse man. Dus ja. hij, hij dacht dat hij te maken had met iemand. Dus die, die politieagent zei alleen maar... Ja, zwart, ja, zwarte moet je ophangen. Dat was dus zelf een zwarte persoon. En stuurde, als, hij, als hij zelf niet kon, stuurde hij een Joodse collega. Dus dat is op zich... Uh, maar het is een waargebruik ja, ja, ja, ja. Dus dat is op zich wel heel grappig dat je daarmee... Uh, want zo, zo werkt het niet. Ik heb ooit geprobeerd, mijn collega, toen ik bij BNM werkte... Ik had een, had een collega, nog steeds een goede vriend van mij, Hans Zwarts. Nou, Zwarts, met de achternaam, wat denk je zelf... En toen heb ik geprobeerd als ludieke actie... om hem uh, lid te maken van de Amerika-Nazi-Party. Die bestaat gewoon. En ja. oh, oh, oh. dat is niet gelukt met de naam Zwart. Hij kwam met niet nee, nee, Maar hij moest er zelf ook omlachen. Ja, verhaal, joh. Ja. Dat je als Joodse man niet in de Amerika-Nazi-Party kan komen. Ja. We kregen steeds een, een, een reject. Nee, is not possible. Ja. Maar ja, dat is de Black Plains dat is op zich gehoord. Een ja, goed verhaal. En wat ik verder ja. gezien heb op Netflix, dat vond ik zelf interessant is het verhaal van King George VI. Uh, ik weet niet of je ooit de film The King's Speech hebt gezien. Nee. Ach, prachtige nee. film. Als je hem ergens kan zien nog, echt gaan kijken met Colin Firth. Uh, geweldig film. Uh, het is het verhaal van Edward VI. Dat was een van de kinderen. Je had natuurlijk ooit uh, uh, een andere koning. Die doen toen met, uh, met, een, met een burgervrouw die gescheiden was met die Amerikaanse vrouw. Waardoor hij het koningstitel moet opgeven. Toen werd hij koning. En deze man wilde helemaal geen koning worden. Want hij stotterde. En hij heeft toen een Australische uh, uh, stottercoach gekregen. Die was ook een soort, dus werd ook gezien als een, soort, ja, een soort, soort kwaksalver. En die heeft hem toen van het stotter af maar. ja zoals maar maar de King's Speech, die film gaat erover. En dit is echt een verhaal. Je ziet ook hoe die man uh, worstelt om een speech te geven. Toen is het een best wel interessant heet. De King's Speech documentaire King George VI. Ja. Het is best wel interessant te zien hoe het dan ging. in die oude beelden en... Uh, nou ja, dan zie je dus ook klein, onze koningin Elisabeth als klein meisje zie je dan voorbij. Ja. Zij is natuurlijk de langst regerende vorstin ja, En dat moest omdat die king George VI uh, op, op zijn 55 is al gestorven. Die is van maar 15 jaar koning geweest. Die is vrij vroeg gestorven. Maar het is een interessante documentaire. Ja. En dat was het. Je ja, had het is net eventjes over uh, Nieuw-Zeeland. Maar ja. dus daar is nu zomer, dus uh, heerlijk. Ja, heerlijk, ja. Maar er is een uh, 40-jarige zeenwedding. Die nam dus even een duikend zwembad in de buurt in Nieuw-Zeeland ergens. En toen ik thuis kwam, dan nou, heb je allemaal wel eens, of onder de douche of onder water, weet je, dat je denkt: hé, mijn oor, oor ja. zit verstopt. Even op je neus blazen. Ja, nou ja, hij, hij deed van alles. Het gevoel ging niet weg. Op een gegeven moment is hij maar even naar de apotheek gereden. Hij heeft die oordruppels gehaald. Hij denkt: nou, een paar druppels erin klaar. Dus uh, naar bed. Maar de volgende ochtend was het dus niet weg. En hij bleef maar heel vreemd gevoel. Ging niet naar de dokter? Nou, die zag ook niets. Maar op een gegeven moment dacht hij: verdomme, ja, verdomme, het lijkt wel of er iets, uh, iets beweegt in mijn oor. Dat is gegevend, Hebben ze dus toch drie dagen later... toen hem even goed gekeken... en toen kwamen ze dus erachter wat de oorzaak was. Hij had gewoon een levende kakkerlak in zijn oor. Gadverdamme. En die zat daar lekker oorgember te eten. En die kakkerlak is in zijn oor in zijn oor, ja. En maar hij dacht dat het omdat door de duik in het zwembad kwam. Ja, een beetje ja, ja, ja, ja. water in zijn oor. Ja, die maar die zoeken vochtige plekken op, kakkerlakken. ja. Maar dat zijn grote beesten. Nou ja, ja, je hebt die tropische jongens die ook kunnen ja, vliegen. Die, ja, die zijn, maar die, die uh, wij hier in Nederland, Nederland hebben, dat zijn over het algemeen de kleine, lichtbruinere licht ja. van kleur. kakelak. Ja, ik heb een keer. Nee, die grote, die kraken als erop staat, toch? Gaat ja. ja. Ik had in Zuid-Afrika zo'n ding met een als uh, tissu verkleed sigarenboxen platgedrukt tot nog de laatste dag. Ik heb een beetje insectofobie. Beetje. Alles wat te snel gaat en kruipt. Dus de vind ik er me, niet doos. erg, maar. Maar, maar torren en uh, allemaal dat soort... Kevers. Uh, ik ja. heb in Killeen, Texas... heb ik uh, met mijn maat het hele motelammeublement uh, naar buiten gesleept... omdat we een kakkerlak zagen. <laughs> maar het was wel zo'n zo tropische vriend... Helaas niet meer gevonden. Ja, die heeft waarschijnlijk dubbel gelegen van de lachen in het gras. Kijk, eikel als het helemaal die pand Heb je je oor al uh, bekeken? Nee, ik had geen raar gevoel in mijn oor gelukkig. Maar, maar Frank, uh, toch had je... ik weet niet of Die, die noemen ze toch oorkruipers, die, die ja. oorkruipers? Ja, die, ja, die, ja, die heb je ook nog. Ja, die heb ja. ja. ja, je ook nog. Ja, dat weet ik. precies zicht, wat je bedoelt. Die, ja, dat die oorkruip, ja. met die ja, ja, ja. ja, precies. Ja. Maar dat werd er ook van gezegd. Waarom heet die dan... Oorwurm. Oorwurm. Nee, waar Die kleine... Maar ook om... Kropen die echt in je oor, of is dat alleen om je bang te maken? Of is alleen maar om je bang te maken? Ja, dat, weet het het dat kan. Ik weet het uh, <coughs> niet. Maar ik weet dat, dat ik wel bang was voor zo'n oorkruip. Ja, die die, ja, ja. ja, ik vind het ook geen succes. Ik had in Zuid-Afrika toen ook uh, een prachtig uh, hotel. Kaapse stijl, dikke rieten daken bijna aan de grond. Hadden ze mij in de begaande grondkamer toe bedacht. Zo'n kier onder de voordeur. Ik heb gewoon een handdoek nat gemaakt, alles gecheckt. Badkamer gecheckt. Meteen de stoppen overal op en zo. En de hele, de hele nacht uh, van onder de dekens uit. Toch kijken naar het plafond of ik toch ook niet iets zag kruipen. Huh? En ja hoor, dan moest er nog één nacht slapen. En de volgende dag koffer strategisch op het krukje. En nooit op de grond, al dicht op een krukje. <laughs> zag je toch nog zo'n grote torage voorbij kruipen. Geest heel volk. zegt vrolijke krak, was die wel weg. Maar nee, Ik heb er niets mee. Nee. Maar toen heb ik een rondleiding hand, de... gekregen en een ja. plaat mijn kilometer onder de grond. Ja. Frank heeft een lichte fobie ja. voor nou, insecten, zegt hij zelf. Een lichte fobie. Ja, ja. handdoek van ja. ja. boven de grond, boven de dekens, ja. niet slapen. Maar dat fobie. was het enige wat ik wel. In Zuid-Afrika ook weer, dat ik een kilometer onder de grond kreeg een rondleiding, dan plaat hij mijn. Dus dat was tijgeren heen. En toen dacht ik uh, slecht als de atmosfeer daar was. En denk, nou, er zijn in ieder geval geen insecten. Dus dat, ja. dat zo erg was. Ja. Nou, ja. Mispoes. Weet je niet, hè? Nou, maar er, een, er film als, uh, een film als Arachnofobia, dat zou ik jou dan maar niet aanraken. Nee, we dus, niet echt uh, <lacht> succes. <lacht> um, zullen we dan nog maar even een stukje muziek laten horen? Toch maar even. Ja, dan doen Bies we dat. Bist met een kakkerlak. Nou, nee, het heeft wel iets <lacht> met film te maken, hoor. Want dat uh was... Uit een bondfilm. Hier is Madonna oh. met Dying on a Day. I'm gonna wake up, yes and no. I'm gonna kiss some part of. I'm gonna keep this secret. I'm gonna close my this? I this this, this, this, this? this? I'm gonna Want anders uh, zitten we alweer in het uh, uitroof van dit uh, nummer. En dat uh, laten we dan maar even achterwege. Ik, um, ik was net even op het uh, sanitair en er ja? hangt, uh, hangt een kalender. Een kalender? Maar wat, wat, er zitten... Ja, daar moet ik ontzettend lachen weer. Er zijn, er zijn geen namen ingevuld. Nee. Maar als ik bij mensen thuis ben... Hmm. Elf mensen die ik niet zo heel goed ken. Er hangt altijd een verjaardagskalender. En daar vul ik altijd dingetjes in op die kalender. Oh. Nee, nee. Nee, dat is Heel mooi was hier. Ik zal je uitleggen hoe het kwam. We maakten vroeger het programma in Holland Staat een Huis. Dat is een programma dat maakte ik met Martijn Krabé. En daar gingen mensen elkaars huis verbouwen. En dan was, mensen begonnen al te huilen. Dan gingen je, ging je weg. En dan kom je terug en was je kamer veranderd in een Griekse bodega of zo. Ja. Omdat je gek was in Griekenland. Er waren enorm leuke programma's om te doen. Maar dan moesten. En dan moest jij je huis uit twee dagen. En dan, moest je, dan moesten mensen enorm hard verbouwen in toestanden. en toestanden. Iedereen begon altijd te janken. Mm -hmm. Om, dan moesten we elkaars huis verbouwen. Dus jij, ik ging jouw huis verbouwen ja. en ik maakte van jouw huis dan een Amerikaanse uh, diner. Want jij was gek op Amerika. En jij maakte van mijn huis weer iets <laughs> anders dan waar ik gek op Ja, En dan kwam je terug. Mensen begonnen altijd te janken omdat, ja, dan dacht je oh, wat emotioneel. Nee, je had gewoon 48 uur achter elkaar geschilderd, gezaagd. Je had maar twee uur slaap per nacht. Je was helemaal kapot. Als je dan boe zegt, begint iemand al te janken. Dat was de truc van het programma. Ja, oh, ja. Al die programma's, als mensen emotioneel worden... of dan bij Robbers, en dat heeft alles te maken met slaaptekort uh, ah, oh, En niks ja. met emoties Want je begint dan gewoon, als jij 48 uur wakker bent, Frank... Ja. en ik zeg boe tegen jou, dan begin jij te janken. Maar dat was mooi altijd. altijd. Wij zaten dus in huizen van mensen die wij niet kenden ja, van het programma. Dus ik begon op een gegeven moment met mijn naam uh, op de kalender schrijven... van die mensen die ik niet ken. En stond er verjaardag Tino, 5 juni... tussen haakjes, groot cadeau kopen. Maar die mensen hadden geen idee. Dus die kwamen ergens op 5 juni. Kwamen ze, een half jaar later kwamen ze... <tiedacht> een verjaardag tegen... Wie de fuck is Tino? <laughs> en Martijn deed ook wat er mee. Martijn, ja, dus dus ja. wij deden. Dus dat een vette soort... En dat het grappige was dat Ik ja. had het drie jaar gedaan of zo. En toen kwam ik later... kwam het aan ja, dat is En ik zeg, is Ja, goed. Dus by the way. Dus weet je dat we nog, dat we nog steeds doen? zeg, dus ja. Dat team doet nog steeds. Als er bij Wilfried mensen in huis zijn... schrijven ze gewoon hun naam op de verjaardagskalender. En dan staat er, staat er in dan staan er vier mensen bij... die je helemaal niet kent. Maar <laughs> <laughs> je gaat toch met elkaar... Wie is, wie is Jaap? Ja. Wie is Hans? Ja. Ja. Hans, 6 oktober, wie is Hans? Ja. Ah, dat is zo ja, ja, het is natuurlijk een grap waar je niks aan hebt omdat je niet bij bent. Nee. Maar de voorpret is altijd leuker dan het moment. Nou, ah, het is wel De ja. ja, ja, ja. Leuke discussies, geloof ik. Ja, het hoort mensen. Wie is die ja, wie is dat? Wie is dat? Ja. <laughs> hey, en, en, nog iets anders, toch? Jij uh, Wat? over vangen gesproken. Oh, ja. nou, ik las, net, ik las een stukje over, uh, dat was een paar jaar geleden, was die, uh, die Pokémon-hype. Huh? Ik rage. deed dat zelf ook, die raadje, dan moest je op je telefoon Pokémon-diertjes vangen. Ja. En dan kon je ergens, weet ik veel, dan, moest je, nou, dan kon je op je telefoon zien. ja, op 400 meter hier vandaan zit een Pokémon. En mijn kinderen deden dat ook, en dan liever ergens een winkelcentrum, en dan moesten ze een... Ja, we moeten die kant op, want daar zit een Snorlax of een Porlax, weet ik voor die beesten heette. <laughs> maar ik deed er zelf ook mee, ik vond het wel grappig. Nou, in Amerika ja, waren twee agenten daar ook mee bezig... <laughs> Uh, met, die waren bezig met het, met het vangen van een snorlax. Ik weet niet hoe de snorlax eruit ziet. Gewoon ja, Jij zal er wel bang voor zijn. In verband met je insectenfobie. Het <lacht> dus er er, ziet eruit als een spin. Een snor uit. In ieder geval een snor. Oh. De ja, die heb en jij is, ook. Dit is, dit is, uh, maar er is nu pas een aanklacht gekomen. Het was namelijk een paar jaar geleden. 2017. Tijdens jaar. Nu is die aanklacht pas naar voren gekomen. Deze heren waren beide bezig met het vangen van een snorlax. En hebben toen een, uh, een, een overval genegeerd. Toen We werden opgeroepen. Jongens, een overval daar aan daar de gang. Ja, ja, ja, ja. Nee, uh, het gaat even niet lukken. Want uh, maar, dus dus... een pokémon aan het vangen. Ja, dus en daardoor uh, ging het... Er, ja, dus die mannen zijn toch... Uh, uh, die zijn, ja, die zijn eruit, ja. In plaats van boeven ja, zijn... vangen, gingen ze dat andere... Ze gingen hebben, een snorlakje dan. vangen. Die zijn eruit gepleurd. <laughs> maar we werken niet langer bij de politie van ons eindselen. Maar uh, ja. oh, nou, uh, het is uh, een enorme handel hè, die Pokémon-kaarten. Ja, ja, uh, ja. Uh, uh, uh, uh, er is ook een YouTuber uh, geweest uh, in Amerika... <laughs> die, die voor 3,5 miljoen kaarten kocht. He, van me. iemand. Voor 3,5 miljoen dollar. Ja, dat zijn een eerste Dag, net ja, de maar of zo. Ja, het bleek dus inderdaad een mooie waard te zijn. Want ze zijn waarschijnlijk nagemaakt. Holy fuck. En uh, er is een, een fanpage. Po -Poke beach uh, Zoek het een keer op. Dat ja? is een fanpage van die, van, van, van die plaatjes en uh, die, die dingetjes. En uh, die hebben het onderzocht. En uh, waarschijnlijk heeft het een namaakkaart gekocht. Voor 3,5 miljoen dollar. Ja, goed een YouTuber, een hele bekende... Nou, dus dat kan je niet wel missen ook waarschijnlijk. Ja, dat is. Maar je ziet wel eens bij zo'n zo serie over... waar ze dan die garageboxen leeghalen... halen, dan komen ze ook wel eens een oud ja. stripboek tegen... Ja, ja. wat een paar ton waard is. Maar dan zie ja. je ook die Pokémon-kaartje. Ah, ja, nee, dit is de Woepie Lally. Ja. En dan hebben ja, ze ja, ja, een beurtje ja, ja, ja. Ja, die is ja. 3000 dollar waard. Doe even lekker normaal, man. Een kartonnen ja. kaartje. Maar, ja, die, ja, ja, ja. Uh, Baseballplaatje ja. ik ook ja. heel, heel veel. Jij weet dit zo goed als ik dat dat soort programma's... Dat wordt allemaal van, ja, van tevoren de de pleuren van de voren ja. die ja, als je dingen niet interessant vindt. Als jij ik een lege garagebox kopen, ja, dan zitten er dan alleen een twee matrassen. er Twee matras ja. en een ja. pornoboekje, ja, hoor. Ja, wij precies, vinden ja. nooit iets. <laughs> er ligt nooit een Pokémon kaart voor 2 miljoen in bij ons. Nee, maar dat is natuurlijk... Uh, de, de, ja, stripboeken, een uh, Wij hebben dat niet in Nederland. Nee, ja. Hebben wij in Nederland iets wat dan een enorme... Een hmm. van de eerste... Uit de eerste, we nog in de doos. Elfstedenkruisjes, is. weet niet. Ja, nou ja, we zullen ook wel weinig geld opleveren. Nee, nee we maar hebben, als jij we een paar niet. voetbalschoenen voor jou Cruyff. Wordt er ook ja, geen ton voor betaald, nee, hoor. Nee, denk ik ook niet. Nee, nee, dat, ik we niet. Wij, wij hebben die verering ook helemaal nee, niet. nee. nee, nee. nee. Nee, dat klopt. Nee, maar, Toch? Goed, maar goed ook. Maar goed ook. Nee, wat is we, we ja. wel een tijd geweest dat je postzegels kon je sparen. Die waren zo'n eerste dag enveloppen. Ja. Mensen, ik weet niet of jij mensen kent die postzegels sparen, maar nee. dat was dan en munten. Ja, gouden munten. Munten ja. zijn natuurlijk als je gouden nou, munten. Postzegels waren ook wel wat waard. Ja, tevoren. maar ook niet dat meer. Ook niet meer. Denk ik ook niet sigarenbandjes ook niet. Nee, nee, nee, nee. Speldjes ja, ja, ja, in de 60e ja. jaren. Speldjes, ja. ja. ja. Daar ja. speel nog wel een handel in, hoor. Ik ken iemand in zo'n voor die met in speldjes handelt. Echt waar? Oh, echt? En die zijn er wel, meer, ja, zeker uit de oorlog en zo, weet je wel. De, de ja. NSB en... Uh, oh, daar zullen ze in stand voor genoeg speltjes van hebben, denk ik. <laughs> Heel veel speltjes. <laughs> en over sigarenbandjes gesproken. Ja. Uh, dat is er bij mij. Dat was een, uh, een lekenbroeder bij mij. Volgens mijn familie. Mijn, mijn familie komt uit Limburg. En dat, dat moet één op de drie. Gaat er geloof ik het klooster in en zo. Er was een lekenbroeder volgens mij bij oom Louis. En dat was... Uh, die, lag op zijn, die, was uh, die lag op zijn sterfbed. En die zei toen tegen mensen omheen. Nonnen en verplegingen. Ze, Als ik doodga, ga, staan jullie allemaal te lachen bij mijn bed. Hij zei, ja, doe even lekker maar. En nu ja, begint ja. hij echt... Uh, weet je, hij, is, hij is het een beetje aan het kwijtraken. Dus... Uh, maar hij kwam te overlijden, die man. Een dag later of zo. En ze stonden inderdaad te gieren van de lach bij zijn bed. Ja, wat had hij nou gedaan? Moet je je voorstellen hoe onwaarschijnlijk goed gevoel voor humor je hebt. terwijl je een doodgaan bent. Want ze haalden het laken weg. En als hij om al zijn tenen van zijn voeten had hij zijn sigarenbandjes van. Ja. Dat echt, ja, echt. ja. Dus die mannen die, die, die, die, die vonden inderdaad te gieren van de lach. Wat de fuck nou? Je Moet je voorstellen, Frank, terwijl je, je weet staat, dat ja. je gaat sterven, ja. dat je om al je tenen van je voeten even een sigarenbandje ja. doet om die gast. Ja, dan ben je echt een, een gelovig mens. En dan denk je, het kan <laughs> niet alleen maar beter worden. Ja, toch? Ja. Ja. Ja. Ik wil het zeggen, maar dan heb je toch wel een goed gevoel voor. Je ja, doen, absoluut, hoor. ja. Ja, ik kan er niet bij met meteen, nee, dat heb ik het nee, ook ja. gedaan. <laughs> Holy cow. Man. Ja, humor is heel persoonlijk. Ja, dat kan verkeer, ja. man. Dus dat. Okay, uh, doen we nog een plaatje? Ja, ja. Ja, is, uh, nog eentje, en dan uh, de kolom er ja, meteen. Me Oké, okay, dan, dan is het een goed idee. Dan uh, doen we dat. Uh, dan uh, ga ik uh, fijn even deze uh, laten horen van Blondie. Ah, oh, mooi. Telefoongesprekken zijn niet meer wat het uh, geweest is. Uh, Blondie met uh, Call Me. Deborah Harris leeft wel nog. Ja, ze zeker. Ja, ja, ja, ja. ja, zeker. Ze leeft nog. Alleen ze is uh, een dame wel op leeftijd inmiddels. Je maar, moet hem mooi drinken, drinken begrijp ik. Vroeger niet. Was nee. mooie ja, ja, was een mooie, uh, was een mooie, mooie dame om uh, was te hebben. een enorme zien, performer ook. He. Ik heb ja. een keer in, in Amsterdam op ziet treden. Een geweldig concert, een geweldig concert. Goede band erbij. En, uh, ja. Maar zei, er, er stond toch iemand op het podium, weet je wel? En, ja. Geweldig. Uh, een Madonna, toch? Een blonde stoot, Nee, en, uh, nee ik, ik zag liever Blondie dan uh, Madonna. Ik snap <laughs> je? Ja. Ik kan ja. ook niet zingen. Nee. nee, ik kan niet zingen. Speelt ook een beetje. Maar beste. Blondie wel. Ja. Ja. Um, zullen we. Ja, geven de, de, de column kolom even uh, ja. laten horen. Uh. Wat is dit? De column van Stijl. Heel jammer. Heel jammer dat die niet meer is het zal over je gezegd worden. De afgelopen week stond deze zin in een rouwadvertentie in de krant... namens het gemeentebestuur van Zandvoort. Ton de Fries is overleden. De gemeente vindt dus heel jammer dat hij niet meer is. Sorry, heel, heel even. Het is heel jammer dat er geen telefooncellen meer staan, vinden sommige mensen. Het is ook heel jammer dat er steeds minder van die snoepopjes op een droprijtje zitten. En het is ook heel jammer dat Loekie de Leeuw terug op televisie kwam. Het is ook heel jammer dat ze Serie serricook hebben uitgevonden. Lekker empathische ambtenaar die deze annonce heeft opgesteld. Die zal het ook wel heel jammer vinden dat Elfstedentocht dit jaar niet door is gegaan. Wij noemden Ton meestal Pichel mee, of Kabouter Pichel mee... omdat hij al een baard had in de zeventiger jaren en sandalen. Hij was op zachte een beetje alternatief. Toen wij pubers waren vonden we troost in jeugdhonk de nachtuil. Het was een houten keet met een bar. Een biertje kostte vijftig cent. Ton de Vries draaide er films en stond achter de bar. Met baard en op sandalen. Het was een geboren welzijnswerken met oog en oor voor in dit geval de jongeren. En het liep was uit de hand in de nachttijl, Als jongens en brommers uit Haarlem kwamen om onze stek te veroveren en aan onze meisjes te lachen. Er werden natuurlijk hommeles. En terwijl mijn jeugdvriend Finny en ik met rug aan rug met een barker in de hand klaar stonden om de muggen te verjagen, zuste Ton de Boel. Hij had een toon van spreken die je zuste. Het waren warme, zachtaardige ogen die je vader toespraken. Je hormoonspiegel en je woede daalden meteen en Ton gaf je een pilsje. Als je geen geld hebt om de film te betalen... liet hij je ook gewoon doorlopen. Maar hij lacht een beetje om die gekke kabouter... maar terugkijkend hield hij ons wonder wel onder de duim. En misschien heeft hij enkele van ons destijds wel op het rechte pad gehouden. Wie zal het zeggen? Hij liet je merken dat hij geen enkel onderscheid maakte in mensen... en dat beklijft nog steeds bij mij. Nog steeds. Vroege lessen blijven hangen. En later stond hij in een winkel, een wereldwinkel... Dat verkocht hij door vrouwen met afgezet benen... uit Guatemala gemaakte sjaals nog steeds op die lelijke sandalen met baard. En vervolgens kwam hij in de politieke arena op voor de daklozen en andere verschoppelingen. Het hart van Ton de Vries was zo groot als heel Zandvoort zelf. Het heeft 92 jaar geklopt, vooral voor anderen. Heel jammer dat hij niet meer is, maar echt heel jammer. Mezen, ja, het kunt Jaap's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 a miracle sun like a golden silver shine on the stories that will tell that will spring from my mind friend Vertel. Vertel. Ik, uh, ik, uh, ik, ik heb dit nummer eigenlijk een beetje al ontfutseld door een fout van hemzelf. Want uh, hij stond al uh, in december eventjes op bandcamp... en toen heb ik hem eraf uh, weten te plukken. Uh, de man heet Ethan Huis. Hij komt uit Venra. Verrassend. Nee, Venraai. Oh, Venraai. Oh, Daar, Daar begint ook met de, de V. We nou. zijn met ja. de letter V, Ja, oh. en um, hij um, verdient de kost ook naast het maken van muziek. Ook bijvoorbeeld uh, door als muzikant... Uh, bij een pub quiz uh, acte de présence uh, te geven. Dus dat doet hij soms ook. Uh, maar dat ligt natuurlijk nu een beetje stil. En ik heb hem afgelopen donderdag uh, in uh, het eigen programma... wat, uh, wat we uitzenden uh, op donderdagavond... even mogen interviewen. En uh, het is een uh, buitengewoon sympathiek mens. En ook de muziek vind ik buitengewoon sympathiek. Een beetje zingersong, hè? Ja, Mary uh, Goldson. Yeah, well. Zo heet het nummer. Dus... Uh, ja. Ja. ja, maar lekker. Niks, ja. Nou, misschien het leuk uit. voor Voice of Holland. Oh, nee. Ja, nee. Trouwens, je hebt het erover. Ik heb ooit nog eens een keer iemand hier twee keer in de studio gehad. Die heeft op een gegeven moment bij wijze van Proef... Die man heet Colin Hoeven en die komt uit Nijmegen. Die heeft dat toen een keer gedaan en uh, die stond uh, daar te spelen en toen hoorde je Ali B en uh, Whalen uh, goed, goed, goed maar ze dursten toch niet uh, het stoeltje om te draaien dra dra om te kijken wie dat ja, nou... Uh, ja, ja, ja. Maar het is wel de snelste songwriter van Nederland, want die kan op een gegeven moment aan een telefoongesprek kan die precies meteen een liedje spelen. Tekst, uh, dus een halve minuut uh, later eigenlijk. Nou, dus, dat vind ik ook wel knap. Dat is, uh, knap. Dat is Colin Hoeven. Uh, dus, uh, ja. Weet jij nou uh, nog uh, enorm tennisnieuws, uh, Hans? Uh, nee, ja, ja, ik was ja, net ja. dat uh, botig van de zonschulp, de tweede persoon, tweede tennis, Nederlandse tennis die in de top uh, 70 staat, dat hij ook door is naar de tweede ronde. En oh, dat is natuurlijk ja. wel leuk. Ja. En uh, als het goed is, begint straks uh, uh, uh, tellen Griekspoort aan zijn tweede ronde al. Dus zowel tellen-kiespoor en als boting van de zandschulp. Die gaan allebei de tweede ronde spelen. Maar goed, dan pak je toch wel een hoop punten voor de wereldranglijst. Dat is natuurlijk ook aardig. Maar die jongen van de zandschulp, die krijgt dus ook een kwart miljoen... om er gewoon mee te doen aan de cno Ja, dan heb ik het over de vier Grand hè. Als je daar mee doet, zit, mag je meedoen aan de vier Slams Dan krijg je een kwart miljoen. Dan, dan, ben je ja, ja, dan kun, je geval, kun je in ieder geval je, je, je trainer betalen. Je kunt eerst je lijstkosten betalen. Ja, ja, ja, ja. wat reiskosten ja. Duur hè, die gasten. hebben over, over sport gesproken. We hebben geen uh, ijshockey in Canada wel. Maar een, uh, een of andere dame, Nadia Popovic, zat bij een ijshockeywedstrijd. Zit net achter mm -hmm. het glas, weet je wel. En daarachter zat de manager van het, uh, het team, de Canucks. En op een gegeven moment uh, zit die dame... die kijkt dus tegen die, die, uh, die voorzitter aan de hele tijd... maar die merkt een of andere Plekje plek op, op in zijn ja, nek. Ja. En als ze denkt, ja, ik moet die vind toch zijn aandacht zien te bereiken. Want die zag onmiddellijk dat misschien het, fout was het was. Medische, een medische foute ja, boer was. Het. Dus op een gegeven moment uh, lukt maar niet om die man zijn aandacht te krijgen. Ja, die kijkt natuurlijk naar het veld en niet achterom. Ja, je die is de toeschouwers te nee, kijken. Precies. Nee, precies. Maar op een gegeven moment krijgen ze het toch voor elkaar. Dus had inmiddels op de telefoon... Op de uh, op iPhone geschreven. Je hebt een uh, lelijke moedervlek, een vlek in je nek. Laat er iets aan doen, is mogelijk. Foute boel. je plakt ze tegen de draad. En ze krijgt de, op een gegeven moment toch de aandacht van die vent. Bezoek alsjeblieft een dokter, stond er nog bij. Dus, uh, en er was inderdaad een malicieuze uh, melanome van f-, moedervlek, een foute boel. Ja, een zwart, uh, zwart donsje. En uh, dus die vent heeft daar inderdaad toch werk van gemaakt. Nou, en zij heeft mogelijk met deze actie tijdens die ijshockeywedstrijd. S'mans leven kunnen redden. Dat is een mooi bericht. eigenlijk. een kleine nog vrij kaartje voor de wedstrijd, neem ik aan? Ik denk dat het wel nee. levenslang toegang. Ja, ja, ja, wel, ja. ja. Nou, het is Minimaal. Ja, zeker. Ja. Goed hè. Nou, als jullie nog ooit nog eens wat uh, goed geld willen verdienen, waar moet je dan zijn? In de farmaceutische industrie, denk ik. Hè? Ja. De, daar ja. wordt het echte geld verdiend. Zeker. Ja. En zeker nu ook in die, uh, in die pandemie waar we in zitten. hebben we ook een heleboel mensen. Nou, niet bij alles verkreuten, overigens. Mijn paars. Pfizer ja. wel. Ja. AstraZeneca. Ouds. Oh, ze winnen er allemaal miljarden mee, denk ik. Wel, maar ik niet? als je de, de, de verhoudingen in winstbedragen ja. ziet. dan is uh, Pfizer bijvoorbeeld wel enige die, die echt goed, uh, goed uitvindt. Ja, maar nee, eens is hebben we allemaal uh, verdiend. Maar goed, is er zijn natuurlijk ook zakenmannen die in de ja. farmaceutische industrie. Nu is er in Amerika iemand, uh, Martin Screlly. die, uh, uh, die was uh, uh, het hoofd van Viera Pharmaceuticals. En die hadden een, een, een medicijn ontdekt, Daraprim. Dat, dat was een soort parasietendoder. Uh, belangrijk uh, uh, middel voor bepaalde mensen. Was het maar dat, dat, dat kostte altijd maar 13,5 dollar voor een uh, pilletje. Maar dat, dat heeft hij verhoogd naar 750 dollar per pilletje. Per pil. ja. <laughs> dat dus is 55 keer verhoogd. En uh, ook nog eens een keer uh, illegale tactieken gebruikt... om rivalen buiten de markt te houden. Hij moet 65 miljoen dollars terugbetalen van de rechter. Oeh, dus, uh, ja, dan ja, heeft hij, hij ook is, genoeg ja. verdiend. Hij is door, ja, ja. Hij is, uh, ja, maar goed. Die man is dat al uh, trouwens een aantal jaren. hoor. noem dus ja. het niet van niks, toch de medicijn -mafia. Dat is echt, ja. ik, ik, Het was een jeugdvriend van mij die is directeur bij een farmaceutisch bedrijf geweest... en die vertelde ook als verhaal, verhaal, jongen. Hij ja. zegt, er wordt zo fucking ja. veel geld verdiend. Ja. Ja. Uh, en waarom, de, vroeger, de, de aspirine was natuurlijk het begin. Hè. Van Bayer was het eerste aspirintje, nu we paracetamol toestonden. Als jij naar het kruidvat gaat... Dan koop je een, een, een, een pakje met 20 paracetamolletjes ja. voor 99 cent. En dan verdienen ze waarschijnlijk nog uh, 80 cent op. Hè? Dat kost ja. allemaal niks. Ja. Maar ja. het gaat om die, uh, die patenten waar het over gaat. Ik ja. bedoel, het gaat niet zozeer om daar zitten, de marges. Ja. Als jij ja, alleen ja. heerser bent van dat middel, nu mm -hmm. inderdaad zo'n prijsverhoging het is medicijn ja. Ja, ongelooflijk. Ja, maar goed, de, de rechten noemde hem ook bijzonder hard te lopen. Ja. En dat is het ja. ook natuurlijk, hè? Dat middel wordt gebruikt door. Door uh, zwangere vrouwen en, en aidspatiënten. Ja. En over hun rug ga je dan... Uh, ja, dan dat is inderdaad het, over te melden. We hebben bij de KLM natuurlijk heel veel uh, medicijnen vervoerd. En nog. Maar op een gegeven moment maakt het ook helemaal niet uit wat het kostte. of nee. het er maar kwam. Ja, ja. ja inderdaad. Ja. Maar ja, ja, is wel allemaal, juist gekoeld en zo natuurlijk. Het ja, zal maar afhankelijk zijn he, van het ja. recept. Nee, bedoel, ja. uh, maar inderdaad, eens de dood is de anders een veel te grote oh, groot. Oh, absoluut, groot. Ja. ja. Absoluut, absoluut. Nou, misschien kunnen we nog een klein. Uh, ja, ja, ja, daar ben ik mee bezig. Maar, maar ik moet ook niet... even rekening houden met uh, de mensen die na mij komen. En met oh. het feit dat er ook uh, weinig uh, nieuws is en uh, noem maar op. Dus ik moet eventjes iets uh, overplaatsen. En, uh, want ik denk, nou, jullie gaan nog wel eventjes door. Ja, dat blijkt nou, ja, ja, nou, nou, nou, nou, dus even. Je moet door. nooit uitleggen wat je ah. doet. Uh. Ik kan, ja, maar ik. ik, ik sorry ik kan jongens, maar uh, dan worden er meteen even alle ballen weer op. Ja, op ja. En jou moet allerlei ballen in de lucht houden. Je kan maar één ding tegelijkertijd. Ja, precies. Dus. Dus ik, uh, ik kan dus mag één ding mag ding het even? Nou, wel te vrienden. <laughs> mag het <laughs> ja. even? een Sport, uh, sportdingetje. Uh, Gento. Gento? Gento? Wat is dat? Zeg maar niet. Nee, zeg uh, uh, Is een Re voetballer? Re Real Madrid-speler. Oh ja, dat is een voetballer. Gento. Ja, heel Kento. bekende. Ja? 88 jaar overleden. Ah. Hij heeft zich morgen bekendgemaakt. En, uh, ja, Real Madrid Jan was een hele grote speler. Hm. Gento. Twee meter drie. Uh, uh, goed, ik, uh, ik, ik ben zover hoor. Het, uh, het nou, kan. Mooi. Dus, uh, zullen we dat dan maar even doen? Dan Nog even een plaatje? Dat lijkt het maar me een goed idee. een woordje, man. Even uh, nog een stukje muziek uh, op de valreep, uh, The Creedence, Clearwater Revival, ja, maar dat hoeft. Het grootste nummer, het grootste nummer, vind je? Bad ja, Moon Rising. Ja, ja uh, Er zijn ja, nog meer. Ja, Bad uh, Moon Rising. Uh, nee, vond ik vond ik het een mooi verhaal. Er is dus een vrouw in China die uh, werd door de ouders uh, op pad gestuurd van Goh, ga eens bij die man kijken. Dat is misschien een mooie, een goede kandidaat voor je of ja. een vriend of wat ook. Maar op een gegeven moment, nou ja, goed op aandringen van haar ouders, is ze toch nog weer in een vent bezocht, dus de vijfde in de reeks van adviezen. En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, reist ze van haar uh, woonplaats uh, Guangzhou naar een van de stadjes Zengzhou. Nou, het en, stadje is een enorme, enorme ja, het zijn miljoenen steden, natuurlijk, daar zo. En op een gegeven moment, uh, maar wat gebeurt er nou? Zij zit daar bij die bij die vent die ze nog nooit eerder had ontmoet. En toen uh, brak de buikgriep uit. Dus het hele gebied daar in quarantaine. Lockdown, moet ik zeggen. En uh, dus die vrouw die kon geen kan meer op. Dus die zat daar met die, met die vent die ze nog nooit eerder had ontmoet opgescheept. En in elk geval uh, besloot ze van de nood maar een deugd te maken. Want uh, het bleek dus niet de, de echte liefde van haar leven te zijn. dus. Uh, ja, toen dacht ze, nou, ik ga het maar toch even filmen, nu we hier toch vast zitten. En uh, nou ja, daar, uh, op een gegeven moment heeft ze dat op WeChat gezet. Hè, dus dan denk ik de, de Chinese jijbuis. En op een gegeven moment trok ze al snel een miljoenen publiek met haar filmpjes. Want uh, ja, die vent die speelt er ongewild uh, dus de hoofdrol in. Ja. En nou uh, ja, het blijkt dus goed te koken. Kan lekker eten, nummer 43, met zoet-zure saus. Dat is een van de favorieten natuurlijk. En uh, maar goed, daarom kwam ze ook bij hem eten. En hopende dat het nog iets zou worden. Werd verder niets. Maar goed. Die vent die kookte. Die waste. En die streekte. En daar je gewoon duizenden vloer aan, En ja. kijk kijken gewoon duizenden mensen naar. Ja. In China heb je dat al snel. Ja, niet. Ik e, al dat ik al wel, met een publiek. Dus dan denk je. jij ja, gaat even naar een blind date. Iemand op visite. En dan voor je weet. Kom je het pand niet meer uit. Een soort hotel California. Ja. You never can leave. Zoiets. So uh, you never can check yeah. out. Zoiets. So you can check out but never leave. Ja precies. Dat was hem. Een... Ja. Ga ja, Gaan we nog op top 10 doen ja, uh, heb, je hem? Oh, ja, hem? heb je hem? Nou ja, nou, ja ik, het, uh, ik, ik, ik ben nieuwsgierig, ik kan nergens meekijken. Dus uh, nee, we gaan nou, het, over de, nou, nou, het gaat over de tien sterkste dieren ter wereld. De tien sterkste ja, dieren met ter wereld. en zeer, zeer verrassende nummer 1, kan ik je melden. Oh, ja. oh. Maar, maar uh, op, zeg maar eens wat... Uh, ik weet niet, de beer op tien. Nou, paard? Ja. Het paard, ja. Kijk je mee op mijn troep? Nee, nee, nee, echt niet. Nee, nee, is, dat cool. is het echt waar? Nee, het is de Grizzlybeer inderdaad. Oh, okay. ja, staat die op tien? Ja, die staat op tien, inderdaad. 350 beer. kilogram weegt die, maar, uh, ja, hij, maar... Uh, ja, kan natuurlijk uh, hopen, hè. Ik bedoel, hij, hij kan Ze zijn in staat om een bowlingbal kapot te bijten. Hè? Echt hoor? Ja. Dus het is eigenlijk don't fuck with yogi was, de ja. Beer. Het is nog nooit de televisie geweest. yogi nee, de uh, Beer. <laughs> don't, don't fuck with yogi ja. de Beer. Ja, daarom. Grizzlybeer. Beer. Ah, op negen. Een ook <laughs> een, een groot beest. Groot beest. Een os. Een os? Oh. De muskusos. De muskusos. Ja, hij kan 640 uh, kilogram worden, maar hij tilt met gemak ook 800 kilo van de grond af. Zo. Dus hij wordt vaak in de landbouw gebruikt met allerlei klussen en weet ik het allemaal. Uh, niet in Nederland, want die je hebt ze hier niet natuurlijk. we hebben alleen muskusratten. Muskusratten ja. hebben inderdaad, ja. Op 8 staat een. een Leeuw? Een, een, nee. Die staat, ik weet niet of die erbij staat. Maar goed, op 8 staat wel een beest waar je ook niet zo van houdt. Een, een heel lang en een beetje. Een, een boa. Een boa, maar dan, boa. Maar dan, boa dan niet in blauw, hè? Niet zo met een gemelde geel geel, geel, geel, geel, geel, geel, geel, geel, boa. Maar de en, een anaconda. <laughs> een anaconda. Oh, een anaconda. Oh, ja, ja, wat kan hij? Hij kan een wild zwijn, een Jagger of een Kaiman. gewoon uh, met, met zijn kracht, hè, zijn burgkracht. Dat is geen partij voor hem. Die kan hier gewoon. Uh, Zo. Uh, weet je hoeveel. Uh, hoe zwaar die beesten kunnen worden? 227 wat? kilogram, zeg. Dan hebben we het ja, over de is, boa constructor? Nee, we hebben nee, het over de, de, de Anaconda. anaconda. anaconda. Ah, maar die kunnen anaconda. ook in één ja. keer een heel schaap wegkanen, toch? Ja. <laughs> Lekker is dat. En dan hebben we het over de groene uh, Anaconda. Uh, op nummer 7. Hij is in Rotterdam bekend. Bokito. Uh, ja, nou, go de gorilla. Een, een gorilla, inderdaad, ja. Hij is uh, 15 tot 20 keer sterker dan de mens. Zo. Dat is op zich wel knap. Sterker. dan Op 6 jaar noemde hij hem al volgens mij. Uh, een leeuw? Nee, de tijger. Oh, de tijger. De tijger, tijger. ja. Uh, uh, zelfs als hij nu op twee poten gaat staan... is hij nog eens een van de meest dodelijke dieren ter wereld. Uh, hij kan een... Uh, ook al staat er een leeuw tegenover hem... maar hij is er niet bang voor... En, uh, Eigenlijk pak de leeuw heel eenvoudig aan. dat Had ik ook niet verwacht trouwens, hoor. maar goed. Nee, die zou zeggen, die heeft geen natuurlijke vijanden. Nee, dat bedoel ik ja. Je, je hebt ook krachtige uh, vogels, hè, denk ik. hè? noemen we er zijn? Een. Oh, de papegaai, de koekaburra. Ja, Kookaburra? In Zuid-Amerika. De, oh. uh, Zuid de, de, huism de huismus. Nee hoor, ja. het is een, uh, <laughs> we hebben het over de arend. En de arend. De arend. De arend. De arend. Ja, er bestaan 60 soorten arenden, maar... Uh, de, de zee -Aan, bijvoorbeeld. Ja, die, die, die is wel uh, die, die pakt forse wilde katten, hertachtige. En uh, ze kunnen op 4,5 kilometer vliegen uh, ook. Misschien kunnen we die uh, trainen om s'nachts die herten van de zee weg te of, halen. Ja, ook. Ja, dan moeten we eigenlijk hier een beetje... ja, Het zijn misschien dan niet meer een reetjes. Dan zit hij aan zijn peloot die vogel. Dan komt hij met zijn hart niet van de grond. Ja, maar het is toch leuker dat er door een aardel gepakt wordt... en dat hij neergeknald wordt. Ja, dat vind ik wel. Ik ken alleen aardel kosten, maar ja. dat is dus weer wat anders. Ja. <laughs> Op vier staat een heel groot beest. Met van die enorme Ja, de olifant. Ja, nou, daar moeten we natuurlijk wel bij staan. Uh, 6300 kilo weegt een volwassen mannetje. Dat en een vrouwtje te 3500, dat is wel de, bijna de helft. Dat is ja. ongelooflijk. Uh, met hun brute kracht tillen de olifanten zo'n zo 9000 kilo van de grond af. Dat is opzit wel knap, hè? Hm. Je ja, gooit gewoon een vrachtwagen om. En dan krijgen we 3, 2 en 1. En dat zijn hele kleine beestjes allemaal. Nou. Want op 3 staat de bladsnijdermier. De bladsnijdermier? 2,1 centimeter groot. Maar uh, ze kunnen tot 50 keer hun eigen gewicht tillen. Ja. En dat is opzit wel ja. knap, hè? Ik bedoel, uh, ze leven samen in groepen van miljoenen. En ja, door al die klochten te bundelen worden ze natuurlijk nog veel ja. sterker. Ja. Op twee staat ook zo'n klein beestje. Piranha? Nee, de neushoornkever. Ach, ja. Wow. Uh, hij kan... Uh, uh, als neushoornkevers mensen zouden zijn... zouden ze zo'n 65.000 kilo kunnen tre trekken. Okay. ja ja dus je moet het even ja, als je, het ziet, die, je ziet wel eens in die dierenfilms die beesten slepen met ja, oplopen die vele malen groep. groter zijn en en Plop, denk ja. ik dus ook zwaarder nou zo'n kever die wordt ook al 15 centimeter dat is toch een aardig aardig beest ja. heb jij ze gezien in, in staat ik nee, niet nee ja, ik heb wel rare kevers gezien maar, uh... ja. heb je die ook toevallig plat geslagen nee niet ik zou wel een teug uit mijn uh, uh, pulletje met bier nemen. Toen flikkerde het er zo uit het groene, zo'n grote tor. In met jouw bier. Ja, dus en toen dus uh, had jij geen trek meer in je, mee, nee. <laughs> je, je, je, trek in je bier. Ik trek in bier meer. <laughs> <Nee>. <laughs> ik heb wel slecht nieuws voor je. want Hij komt ook in Nederland. Oh ja? Daarvoor, ja. <laughs> Wat? Deze kever. Ja, oh ja? Ik denk niet dat je hem zo maakt. Nee, uh, ik het ook niet. De, de meikever in principe woont toch ook in Nederland? De meikever, ja. ja, ja, ja. Kijk, nou, nou, deze De jaren voorbij dat je niet zo'n beest ziet. Ja. Nee, dat klopt. Ja, nou, misschien, Toch sterft het uit, denk ik dan. Dat, dat, dat kon door die corona natuurlijk. Die de corona, ja, denk ik. Ja. En uh, op één... Nou, staat er meer een insect. Meer een, een insect, heel klein beestje. Oh. Corona kever. Ze, ze, trekken, ze tillen 1141 keer hun eigen... Uh, ook een mier. Gewicht. Uh, het is geen mier, het is een kever. Een kever nog wel. De mestkever. Een mestkever. De mestkever. 1141 uh, keer hun eigen gewicht uh, en, uh, uh, tillen ze. En, nou die, ja. en die komt uh, wel in Nederland voor dus? De uh, mestkever volgens ja, mij Ja, die komt wel in Nederland voor denk ik. Hè. Ja, ja, ja, zeker. Ja, en, uh, Dat was het als, voor Frank, En als, als mensen zo sterk zouden zijn als deze mestkever... Huh? ...dan til je gewoon een blauwe viervis uit de zee op. Zo, als, als, als mens dan, hè. hij eet uitwerpselen van andere dieren. Heerlijk allemaal. Ze rollen, uh, dit is bolletjes, hè. Uh, maken bolletjes, er uh, gaan tunnels in. Uh, graven zelfs, uh, ze vechten uh, ook onderling. Maar goed, uh, uh, ja, je moet ze niet tegenkomen, denk ik. Meskever, het is ook een uh, vies bezig eigenlijk. Maar goed, nou dat was een beetje de top 10. Uh, ja, ik weet niet of we nog. Uh, nou, we zijn uh, 50 seconden verwijderd van het nieuws. Ja. Dus tenminste het nieuws, geen ja, nieuws. Want, want uh, Sigo is bezig geweest, dus we hebben geen nieuws. Ja, dus het wel dat betekent... In Zuid-Afrika had je de Parktown Prawn. Ja. Zo, het is oh. midden tussen een schorpioen en een kakker. Het zag er niet uit, een beetje een roze beest. Die sprongen ook naar je toe. Oké. Okay. Enge, enge insecten. Oké. Okay. Nou ja, er is, er is weinig nieuws hoor. We hebben nog het concert gebouwd. Er gaat ook uh, morgen een. Uh, kan je naar de kapper Een kapsalon-concert ja. geven. Ja, ze moeten eerder dan 25 januari gewoon de hele boel open Ja, gooien. Dat, Klaar, ik ook, ja. dat Kroeg denk ik open, ik ook. alles open. Hup. En dan kunnen wij weer, ook weer eens een bakkie nuttigen naar de, ja. de wedstrijd. Ja, dat wel, dat, wel dat wel lijkt wel leuk, mij wel ja. verstandig. Ja, um, zijn, ja. Ze zitten al een beetje al achter ons. De ploeg die na ja. ons komt tussen 12 en 2. Dus